Ruiten werden ingegooid en winkels werden geplunderd. Nederlandse Goede Doelen moeten het dit jaar doen met minder collectanten... en daardoor ook met minder inkomsten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS... langs Goede Doelen die onlangs hebben gecollecteerd. De eindbalans moet nog worden opgemaakt. Maar onduidelijk is dat de inkomsten een kwart tot een derde lager liggen. Collectanten gaan liever niet langs de deuren uit angst voor corona. Lichtpuntje is volgens Goede Doelen Nederland... dat online acties het gat enigszins dichten. Steeds meer gemeenten willen een verbod op karbiet Komende jaarwisseling mag er geen vuurwerk worden afgestoken om de zorg niet extra te belasten. Om toch te kunnen knallen is de verkoop van melkbussen en carbiet plotseling flink gestegen. Onder meer Dordrecht, Groningen, Lisse en Teilingen willen het verbieden. Want ook karbiet leidt tot extra druk op de zorg, zeggen ze. Ziekenhuisverzekeraar Medirisk rekent op 12 tot 18 miljoen euro aan schadeclaims... omdat tijdens de eerste coronagolf reguliere zorg is uitgesteld. Ongeveer de helft van de ziekenhuizen is verzekerd bij Medirisk. CentraMed, een andere grote verzekeraar van ziekenhuizen, rekent niet op schadeclaims. Ziekenhuizen maken zorgvuldige afwegingen bij het uitstellen van zorg, denkt CentraMed. Het weer overwegend bewolkt en droog, maar in het noorden soms wat lichte regen...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 Morgen! We're see Marcel Horneman, vleesspecialist en traiteur, vindt u op de Grote Krocht naast Albert Heijnzendeur. Met vrolijk en vriendelijk personeel rekent hij voor kwaliteit zeker niet veel. Slagerij Horneman, daar wil je nog meer van. Het is zaterdag. Sorry. Het is zaterdag 21 november 2020. En dit is goedemorgens antwoord vanuit de studio op de tolweg. Wij hebben vandaag een mooi programma en uh, ik ga eerst even zeggen... dat vandaag de techniek in handen is van Pim, Gro Pim Groof. Goedemorgen, Pim. Goedemorgen. De muziek de deze keer is bedacht door Coor Draaier... die altijd weer een mooie draai geeft aan uh, wat hij ons laat horen. En de redactie deze week was van Gert van Kuik. Mijn naam is Irene de Jager en ik hoop dat we een mooi programma gaan krijgen vandaag. We beginnen zometeen met uh, Marcel Horneman... En daarna spreken we met Gerard Verstegen en we eindigen het eerste uur met Erwin Hilbers over uh, de Voedselbank en Sinterklaas. En dan het tweede uur spreken we met Cornelis van Meurs. Uh, ik denk dat iedereen hem wel een klein beetje kent ondertussen met de prachtige tekeningen en aquarellen die hij maakt. En daarna spreken we met Minse Zwerver. Die heeft een, uh, een boek uitgebracht in eigen beheer. De Zandvoort Moorden. Nou, dat wordt wat. En we eindigen het tweede uur met Raymond van Haafte over de campagne van de AMBO en de VNG. Maar goed, we gaan eerst naar Marcel Horneman. Marcel, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, met mij is het prima eigenlijk, ja. En hoe, hoe, hoe is het met... Uh, ja? Hoe is het gegaan in deze ingewikkelde tijd? Want ook jij hebt natuurlijk in je winkel wat aanpassingen moeten maken, neem ik aan. Ja, op het moment dat de eerste golf eraan kwam... waren we ook zeer snel gelijk met schakelen met Charles Bos om stickers te laten maken. En die hadden we ook binnen een dag, hadden we gewoon al stickers op de vloer inderdaad... En uh, uh, ja, we hebben gelukkig ruim opgezette winkel. En uh, we mogen erg blij zijn dat alle, uh, nou, 99% van onze cliënten zich daar netjes aan houden. om gewoon lekker afstand te houden binnen uh, ja. de omgeving. Ja, dat, dat, dat en, was in de vorige winkel toch wel een klein dingetje geweest. Uh, dat had een uh, groot dingetje <laughs> geweest, ja. <laughs> ja, wat Want de... Dat was een smal pijplaatje natuurlijk. En dan had je toch echt heel anders uh, met uh, mensen buiten moeten laten wachten en zo. En dat. Het ja. probleem hebben we gelukkig hier niet. Ja, je kan je bijna niet meer voorstellen hoe het geweest was, hè. Hoe het geweest is eigenlijk in je vorige winkel en hoe mooi groot stuk winkel je nu hebt. Uh... Klopt, ja, wat dat betreft zijn we zeer bevoorrecht. En, uh, sowieso dat we natuurlijk allemaal gezond zijn en uh, we open mogen blijven al die periodes. Ja. Uh, ja, dan ben je al bevoorrecht vind ik. Zeker. Merk ja. jij ook in het, uh, in het koopgedrag van mensen dat het anders is? En dan bedoel ik mee in de producten die men koopt. Ja, absoluut. Ja. Uh, je merkt mensen toch wat minder snel naar de winkels willen. En uh, wat er gebeurt is dat, uh, dat ze toch gewoon uh, wat meer spullen meenemen. En uh, ook vooral namelijk, en dat was zeker de eerste, bij het begin van de eerste golf... Uh, dat er heel veel kipfilet en runder gehakt werd ingeslagen. Zo van, nou dan hebben we dat in ieder geval altijd uh, in de vriezer. En dan uh, <laughs> hebben we wat achter de hand. Yeah. Ik denk, nou... ...en toen was ik enigszins verbaasd over ...dat het, het sowieso in zulke grote getalen was. En toen later bleek dat dat gewoon landelijk gewoon helemaal het uh, geval was. Want uh, gewoon alle slagers in heel Nederland... ...allemaal kipfilet en runder gehakt was uh, nummer één verkoop. Ja, dat is de basis, denk ik, voor heel veel uh, gerechten die men maakt. Hè? Met name ook uh, pasta's. En, uh, en tenminste, pasta-sausen, daar hebben ze natuurlijk gehakt voor nodig. Ja. En uiteraard het, het oude-wetse Hollandse balletje gehakt. Dat ja, ja, is een heel product. Ja. ja, dat is ook zo. Ja, uh, net, en je en maaltijden, hè? Net, wat, wat is natuurlijk ook een. Maaltijden, een, ja. We doen uh, best wel veel maaltijden. En uh, gelijk bij de eerste golf merk je al gelijk... Van, uh, dat we steeds meer aanmeldingen kregen van uh, ons programma... dat we bij uh, wat oudere mensen, voornamelijk op maandag en donderdag... bezorgen we dan maaltijden. En daar krijgen we echt veel meer aanmeldingen voor. Dus uh, we zijn op maandag en donderdag uh, daar best druk mee. Ja. Maar ja. Het is wel veilig om te zeggen dat je, dat je eigenlijk van, uh, van de crisis... Hè, dus van, van de coronacrisis... Uh, Qua omzet niet zoveel gemerkt, gemerkt hebt? Uh, nee, we hebben best wel een veelzijdig bedrijf. We doen uh, natuurlijk voornamelijk de hoofdmoot, is natuurlijk onze winkel, gewoon op de grote kocht. Daarnaast ja. doen we een stukje leveren aan Horika, wat natuurlijk uh, aardig weg is gevallen dit jaar. Ja. En wat vorig jaar een hele grote post was, was bij ons de catering. Ja. En, ja. Wij deden verleden jaar erg veel catering en voornamelijk grotere partijen, maar ook door het hele land. Uh, we hebben in Utrecht gezeten, in Doorn en in Eindhoven. En dan praat ik echt over grotere partijen van 200, 300 man. Uitschieters ja. van 500 man. Ja, die loop je allemaal mis dit jaar. Ja. Dus, uh, maar we zijn echt bevoorrecht, wat ik zeg, door de extra drukte in de winkel. En we dat we het omzetverlies uh, ruimschoots goed kunnen maken. Dus uh, ja. We mogen echt niet klaar. Nee, maar ja, dan heb je natuurlijk ook nog personeel. Hè? Lukt het om je personeel veilig uh, te laten werken en uh, zonder corona uh, door te lopen? Is, ja. dat, is dat gelukt? Dat is uh, zover. Tot op heden hebben we gelukkig niemand uh, gehad met besmettingen. Dus uh, dat gaat allemaal vrij goed. We dragen hm. ook in de winkel uh, of mondkapjes of van die viziers. Ja. En, uh, ja, weet je, de, de winkel is zo ruim opgezet, ook voor het personeel... dat je gewoon niet naast elkaar hoeft te staan, continu. Nee, nee dat, dat scheelt inderdaad uh, een heleboel. Uh, dat, je, dat je dus al bij het be begin, bij de, bij de basis... dus uh, de veiligheidsnormen in acht kan houden. En je broodjesafdeling, uh, want je hebt natuurlijk ook nog een afdeling... waar je broodjes... Uh, dat mag dus niet gezeten worden. Dat mocht eerder wel en nu niet meer, denk ik. Nee, nee dat is uh, totaal gesloten vanaf maart al... En ook niet in vrijgegeven werd omdat wij gewoon uh, bezig zijn om een conceptverandering daar te doen. En we willen daar een rotisserie gaan maken. En dat houdt in de, dat we drie verschillende soorten kip uh, gaan grillen daar. Uh, met een, uh, een stukje broodjes eraan vast. En daar zijn we nu nog uh, driftig op zoek naar uh, een geschikt persoon om dat te uh, gaan runnen. Oké, okay, want dat, dat moet dan niet uit je eigen personeel komen, maar dat moet echt van buitenaf komen. Nee, het moet echt van buitenaf komen. Iemand die daar lekker de verantwoording voor neemt. En, uh, en dan op uh, winstbasis gewoon daar gewoon een goede boterham kan gaan verdienen. Ja, precies. Dus een beetje een shop shop-in-shop uh, idee maken. Klopt, ja. ja. Alleen uh, dat persoon is moeilijk, die persoon is moeilijk te vinden. Ja, een goede kippenboer ja. uh, zoek je. In ieder geval die, ja, iemand die er verstand van heeft... maar ook de passie heeft om het te verkopen ja, natuurlijk. Ja, een gedreven iemand die daar gewoon zin in heeft... en uh, allebei de schouders onderzet en uh, achter het product staat... en uh, creatief is. Nou ja, bij deze hoop ik dat als er luisteraars zijn... Uh, die denken iemand te weten... of uh, zelf denken dat ze kunnen gaan doen bij deze... de uitnodiging om bij jou naar binnen te lopen... en uh, zich aan te melden. Ja, heel graag, want nu staat het ook alleen maar leeg. En uh, we doen er niks mee op dit moment... Ja. Want ik wil het pas uh, opengooien als we echt een geschikte uh, persoon daarvoor hebben staan. Ja. Die echt uh, met twee schouders, allebei de schouders, toch maar, uh, tegenaan gaat. Ja, wat verwacht jij van de feestdagen? Ja, ik denk dat het booming wordt. Ja, ik denk, uh, mensen kunnen zover tot op heden niet uit eten. En toch tot ze thuis een, een stukje gezelligheid uh, in huis proberen te halen. Ja, nou ja, je mag natuurlijk met niet zo heel veel mensen tegelijkertijd uh, samen zijn. Maar uh, in eigen familie uh, mag het natuurlijk wel. Hè? Al heb je, Als je zes kinderen hebt, dan maakt dat ook niks uit. Want het is dan binnen de familie, dus dan mag dat wel. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het weer een oude uh, kerst dan gaat worden. Met uh, veel uh, ja, uh, leuke thuisdingetjes. En wat, wat, wat is de booming op dit ogenblik aan... Uh, aan, aan thuis uh, te doen? Is dat gourmetten? Of is dat fondue of, of zijn ja, er andere gourmet. nieuwe dingen? Nou, gourmet, gourmet blijft al... Ik heb al zoveel dingen geprobeerd, maar ieder jaar blijft gourmet toch wel op nummer één staan, hoor. Ja? Ja, het is gewoon, ik denk dat de omzet bij de kerst is echt wel 75% is gourmet. En, uh, voornamelijk gourmet. En ja. een klein beetje fondue. En, uh, en, en ja, is ons... er dan is wel een verandering geweest in de laatste jaren van de producten die daar gebruikt worden van het koe ja. Ja, ja, ja, we hadden vroeger gewoon een standaard schotel en een uh, wat luxere schotel of zo. En we zijn eigenlijk van de schotels afgestapt en uh, hebben alle producten uh, los in de verkoop. En daardoor hebben we dat ook veel uitgebreider. Het zijn in mooie vierkante uh, Zwarte uh, gourmetbakjes, en daar zit dan uh, een ons of twee ons in, maar dan hebben we een soort van ongeveer veertig soorten. Dus uh, ja, je kan uh, gesneden biefstukjes of een gewone kogelbiefstuk of een oshaasje, een klein burgertje, een uh, vijf soorten uh, kleine worstjes, uh, ja, ja. kipspiesjes hebben we daarvoor, gamba'spiesjes hebben we daarvoor. Ja, dat wild is natuurlijk wel opgekomen, hè? Dat, dat was ja. vroeger niet zo uh, gebruikelijk, dat... Uh, dat... Ja, een reerug volgens mij. Dat was wel heel chic als je dat vroeger had. Ja, maar dat is het nog steeds hoor. Ja, is het is nog ook steeds. Wel heel lekker. Ja. ja, nou ja, het is wel ja. heel chic, maar het is wat meer gebruikelijk geworden. Het is niet meer zo dat het echt een rijke luishap uh, uh, is. Maar dat, uh, dat zeg maar, het iedereen uh, dat kan kopen. Ja, absoluut. Ja, nou het is nog steeds prijzig hoor, reerugfilet hoor. Maar je kan een, gewoon een hertenbusje, is gewoon goed betaalbaar. En een reerugfilet ook nog wel. Dat wel, maar uh, de reedrug filet is nog best wel prijzig ja, hoor. Ja. Waar komt dat vandaan, dat, uh, dat wild vlees? Uh, dat komt gewoon uit Nederland. Ja, maar hier uit de Duinen of is dat niet specifiek uh, hier nee, vandaan? Nee, het is niet uit de Duinen, nee. Oké, okay. nee. dat zou natuurlijk mooi zijn als je gewoon... Uh, hè? als dat dan toch afgeschoten wordt, dat het dan hier uh, in de buurt uh, terecht Ja, dat ligt bij sommige mensen nog wel gevoelig hoor. Oh ja? <laughs> ja, best wel. <laughs> ja, nou ja, goed. Dus... Het blijft altijd een levend beest geweest wat je op je bord legt. Dus uh, of dat dat nou een ree is of een varken, ik ja, zie daar niet zo heel veel verschil in. Maar goed, uh, ik, ik, ik weet niet of ik dat hardop mag zeggen zonder ruzie te krijgen met mensen. Maar ja, weet je, vlees is vlees. En uh, zolang het, het vlees goed behandeld is... tenminste de, het beest fatsoenlijk behandeld is... dan heb ik daar niet zo heel veel moeite mee, uh, eerlijk gezegd. Nou, daar zitten wij dus bovenop uh, met de hele lijn van het vlees wat wij uh, voeren. Ja. Zo werken we met Tante Door kipfilet. Gewoon uh, goed verantwoord, ruime stallen, geen antibiotica. Nee. En dat doen we met het varkensvlees ook. Daar hebben we de vroedvarkens voor. Ook met ruimere stallen, geen antibiotica. Ja. Rundvlees halen we helaas. Ja, sommige mensen zijn wel niet uit Nederland. Ja, ik vind de smaakbeleving van Black Angus rundvlees het allerlekkerst. En ik heb, na jaren zoeken heb ik uit Canada... Of een, bij een kleine farm op 1500 meter hoogte uh, in de buurt van Vancouver... verschrikkelijk mooi Angus vlees. En dat, uh, dat groeit daar op, uh, uh, op 1500 meter hoogte. Ja. En We gebruiken alleen maar kalveren die ook geboren zijn daar... En het is gewoon 100% verantwoord, gewoon. Nou. En, dat is tra en traceerbaar. Nou, kijk, dit vind ik uh, mooi om te horen dat, uh, dat dat in ieder geval heel goed gaat. Ja. Nou ja, weet je, Marcel, zo te horen, gaat het goed met je? En um, ja, uh, ik wens je een hele mooie kerst en uh, een mooie omzet. En uh, dat het maar uh, prima mag uh, doorgaan. En dat er geen sluitingen komen, want daar zit niemand op te wachten. Zie iedereen? Ja, nee, dan de regels wachten. Uh, Oké. Okay. Nou. Nee, we gaan proberen weer wat moois aan te bieden met de kerst. En, uh, we zijn volop bezig met uh, ook een mooi kerstmenu. Uh, tot mensen niet te veel in de keuken hoeven te staan. Precies. En we proberen ook uh, waar het kan, gaan we ook uh, bezorgen voor de kerst. Dus. Nou, ze weten hier te vinden, denk ik. Ik hoop het wel. Oké, okay, blijf even hangen, want ik wil je nog even wat vragen. Uh, wij gaan uh, nu naar muziek. Uh, Terry Jacks met Seasons in the Sun. Tot zo. Oh, Marcel, ben je er nog? Ja, ja. Wacht even. Goodbye to you, kan ik my trusted friend. Ja. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees.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 in the sky Now that the spring is in the air Little children everywhere When you see them I'll be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 Yeah, Ja, dat was een uh, heerlijk uh, Seasons in the Sun van Terry Jacks. Um, als het goed is, heb ik uh, Gerard Verstegen aan de telefoon. Dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Ja. Goed, alleen uh, ja, als je naar buiten kijkt, uh, ziet er niet zo vrolijk uit, hè? Nee, ik, ik moest eerlijk zeggen dat ik zat te kijken, Gerard Versteeg. Nou, het is zo verwarrend met al die Versteegers. Want ik ken ja. natuurlijk ook nog een andere Gerard Verstegen, maar... Die kom ik op de golfbaan tegen, maar dat ben jij niet natuurlijk. Dat is mijn zoon. Nee, no, nee. nee toch. Niet je zoon. Oh, oh mijn broer Peter. Dat is mijn oh, mijn broer Peter. dat is Peter natuurlijk. Die dat Golfbouw, is niet, ja. ja, precies, dat is Peter, dat is niet Gerard. Ja. Ik, ben, ik ben echt af en toe in de war met uh, de verstegers, maar dat moet je me maar niet kwalijk nemen. Ik ken er ook zoveel uit het dorp. Ja. <laughs> Jullie zijn uh, toch wel behoorlijk uh, vertegenwoordigd uh, in het dorp. Maar dat is prima. Ja, ja zeker. zeker. We hebben dus... Uh, nou ja, een twee uh, Het is dus overgegaan... Uh, naar een ander uh, rijwoolbedrijf. Autobedrijf hebben we dus gehad. Ja. Nou ja, uh, we hebben dus... Uh, dus mijn neef dan, uh, De IJzerhandel, de Lip. Oh ja, de Lip. Oh ja, dat is je neef. Ja, weet je, dat, dat bedoel ik dus. Dus er is niet één ja. plekje in het dorp... wat niet... Uh, ...geraakt is door de verstegers, als ik het zo mag zeggen. Oh. <laughs> <laughs> nou, dat, dat bedoel ik positief hoor. Dat bedoel ik niet ja, negatief. Ja, ja. Maar goed, uh, je, je bent natuurlijk heel actief geweest. Uh, hoe actief ben je nu nog? Uh, nou, ik ben eigenlijk nu ben ik sinds uh, een maand of twee uh, ben ik gestopt bij het Museum. Ja. Daar heb ik twintig jaar heb ik daar, heb ik vertoefd. Ik ben bij de oprichting geweest ook, want we hebben een stichting heb ik van gemaakt toen. Nou ja, en verbouwd en, en nou ja, leuke acties gehad. Heel veel publiek, bezoekers. Ja, ook uh, daar is het natuurlijk allemaal anders geworden. Hè? Het is niet meer uh, wat het was uh, als je kijkt naar uh, de bezoekers en ook de manier waarop mensen naar binnen mogen. Hij is wel open, hè, het Juttersmuseum. Ja, ja, hij is vandaag weer open. Ja. En, uh, nou ja, het is door die corona-toestanden ook heel vervelend, allemaal. Ja, ja het zijn zo. Ja, nou ja, goed. Weet je, het is natuurlijk uh, uh, voor iedereen hetzelfde. Men moet rekening houden met uh, allerlei ja. dingen. En in de vakanties uh, zijn er dan wel extra openingstijden? We hebben dus normaal is het dat we in de vakantietijden elke dag open zijn. Aha. Dat is nu niet het geval. ...vanwege die coronatoestanden natuurlijk. Ja. En, uh, maar ze zijn vandaag ook er. Ja, dus iedereen die uh, nu luistert en zegt... ...oh ja, dat Juttersmuseum, daar moet ik eigenlijk nog een keer naartoe... ...ga vandaag. Ja, en straat is gratis in Ja. Men mag een ja. leuke donatie doen als ze dat zouden willen, hè? Dit is niet zo... Dat mag. Ja, dat, dat mag. mag. Er is een mogelijkheid tot doneren. Als je het echt waardeert, dan uh, wordt dat ook zeer op prijs gesteld. Ja, ja, tweede. ja. Ja, we hebben een giftepot en we staan. Ja. En uh, ja, de ene doet wel wat in en de andere niet. Maar ja, we maar goed. kunnen er van rondkomen. Ja, zeker. Maar buiten het Juttersmuseum heb je natuurlijk heel veel andere dingen ook gedaan. Hoe, hoe kijk je daarop terug? Is dat, is dat een uh, leuk achteroverleunen? Zo van, nou, dat heb ik gedaan en uh, het is nu goed dat een ander dat uh, van me overgenomen heeft. Waar, waar kijk je dan op terug? Nou, dan kijk ik kijk ook terug uh, onder andere op de gemeenteraad natuurlijk. Ja. Heb ik 11 jaar in vertoefd. En waarvan is ik nog vier jaar wethouder Ja, en ik, heb, uh, ik ben een bouwverstoor geweest. Bij elkaar heb ik toch zo'n uh, rond de 700 uh, woningen kunnen realiseren. Zo. Vergunningen afgegeven, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is dus uh, Park Duinwijk. Ja. ja. Daar ben ik dus verantwoordelijk geweest. Het was een hele behoorlijke opgave sporthal moest verplaatst worden. Nou ja, en er waren ook politiek natuurlijk uh, grote meningsverschillen. En ik uh, ben er uh, uiteindelijk uh, met een positief resultaat, financieel, ook natuurlijk. Uh, nou ja, heb ik het uh, losgelaten, laat ik het zo zeggen. Ja. ja, dat Parkwijk is natuurlijk een uh, mooie wijk. Hè. Dat is achter het station, uh, die wijk. Ja, Wat ja, ik mij ja. wel altijd verbaasd heb is over dat, dat er zo weinig parkeerplaatsen waren daar. Hoe, hoe, is, nou, hoe dat is dat gegaan? Ja, dat is mijn ergernis ook geweest. Het is namelijk zo dat carré midden in het park. Ja. En, en daar is een onderkeldering voor parkeergarage. Maar voor de helft. En ik was dus verantwoordelijk voor de bouw. Maar een... ...andere wethouder was verantwoordelijk... ...tot te keren. Nou, en die volgde dus... Uh, ...de ambtelijke adviezen. En uh, dat betekent dit... ...dat hij voor de helft onbekeldigd is. Ja. Wat en de... ik wilde hem dus helemaal... ...en ik kreeg nog extra geld ook voor... ...van bouwfonds. Maar ja, uh, ik zeg altijd: de ambtenaar moet advies geven. Ik hoef niet altijd op te volgen. Maar dat deed die wethouder wel. Ja. Nou, jammer. Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk nu nog steeds wel een hekelpunt in die wijk. Want ik, ik weet van mensen die daar wonen... ja, als je de mazzel hebt dat je een parkeerplek hebt in die, uh, in die parkeergarage... ja, dan ben je uh, besperk ja. Maar als je dat niet hebt, dan heb je toch echt wel een uitdaging daar. Ja, ja zeker, zeker. En er is dus ook namelijk... Uh, er is nog geen parkeergezien daar, hè? Nee. Iedereen, iedereen mag daar parkeren. En dus ook toeristen. En dat en, weten ze dus ook... Vooral in de zomer is het natuurlijk ook een probleem. Ja. Want degene die op het strand werkt en met de auto komt, die zet zijn auto daar neer. En die komt zo'n avond een uurtje zelfs uh, om de hulp halen. Dus, ja. Ja. ja, en er zijn die mensen die thuiskomen van hun werk uh, al vloekend uh, door de wijk heen gereden om te zien waar ze hun auto ja. kwijt kunnen. Ja, als ja, ik het zo ja, mag ja. zeggen. <laughs> maar ja, goed. Daar valt niks meer aan te doen. Dat is helaas uh, erg jammer. Ik hoop dat dat uh, voor de toekomst uh, wel een leerles is geweest... voor degene die daar verantwoordelijk voor is op dit ogenblik... met alle nieuwe plannen die er zijn. Want wat vind je van die nieuwe plannen die er uh, zijn? In, de, in Noord, bedoel nou je? Ja, in Noord, maar ook uh, bij het Watertoren, het Badhuisplein, de Antwerpen. Ja, ja, ja, ja, ja. Het duurt een beetje ja. lang, vind ik, persoonlijk. Het, het duurt veel te lang. En het komt ook onder andere, vind ik... Ja, dat je dus in de politiek... een duale systeem hebt gekregen. Dat betekent dit... iedereen zit het voor zichzelf. Ja, ja, En niet voor de partij meer. Nou ja, en dan krijg je het gehad wel. Ja en nee, en nooit op. En dan is dat weer... Uh, weinig vertrouwen in hebben die het dan aanstuurt. En nou ja. Maar hoe zou, je dat, hoe zou je dat kunnen veranderen? Dat, dat ieder voor zich uh, verhaal? Nou ja, kijk. Als jij als college met een voorstel komt, ja. dan behoort het college ondersteunende partijen. die behoren daar dus achter te staan. En ja. dat gebeurt dus helaas niet. Nee. Daardoor is het al zo lang zwevende. en daardoor hebben we het wethouders gekost. En, uh, nou ja. En dus ook geld. En geld? Ja. ja, want ik denk dat als het eenmaal zover is dat die bouw uh, gestart kan worden, uh, dat dat natuurlijk ook geld genereert voor de gemeente. Dus eigenlijk is het, uh, is het dubbel feest als het wel door kan gaan. Ja, ja. ja. Dus ja. Maar ja. En heb je dan, uh, dat is nu wel gaande in, uh, in Noord, bij de Brandweerkenzijnen. Die appartementencomplexen. Wat ik wel heel raar vind. Je hebt daar die halen niet gebouwd zijn. Ja. ja. Voor ondernemers die daar dus weg moeten op die plek. waar ze nu zitten. Maar dan zie ik al eens voor al te koop staan. Bij de ja. makelaar. Ik denk, hoe we het nou? En ik hoorde in het dorp vertellen. Dat er is zelfs één bedrijf. Die drie van die half gekocht. Precies. En die, die verkoopt ze nu weer verder. Ja, daar had de gemeente eigenlijk wel een stokje voor dom. moeten steken. Dat is dom van de gemeente geweest. Ja. Zou je daar een claim op moeten leggen... Eh, dat je dus degene die het koopt en ook moet beheren of gebruik van moet maken? Ja, datzelfde maar... geldt ook voor die woningen in de Vlemingstraat, Die appartementen die daar zijn. Ik heb ook begrepen dat er daar... Uh, partijen zijn geweest die er drie gekocht hebben... en die dan ja. nu ook weer voor uh, een, bijna een ton meer uh, verkocht worden. Ja. ja, ik vind het schande. Ja, het is, dat is echt schande. Dat ben ik helemaal met me je eens. Zo is het gezegd, de, de, de, de rijken worden steeds rijker... en de armen worden steeds armer. Ja. Maar hoe kunnen ze dat nou... Hoe, hoe kan je dat nou tegenhouden in zo'n gemeente? Wie, wie, nou, wie moet daarop... Dus, dat, dat moet je dus omschrijven, ja omdat het dus verplicht is om het te gebruiken van te En als je daar een woning betreft, eh, zo is het meestal zo het geval, eh, dat je dus, je neemt een nieuwbouw. Het is een Park Dijnwijk ook geweest. Je gaat een nieuwe woning nemen en dan moet je een andere woning achterlaten. Ja. Ik heb de voorkeur al, eerst de huurwoning die, die dus, waar je uitgaat en dan anders een koopwoning. Ja. Maar dat durven ze waarschijnlijk niet aan, want daar zitten natuurlijk wat andere uh, partijen, CQ-krachten achter die dat uh, misschien tegenhouden en waar ze zich niet tegen kunnen verzetten. Ja, ja nou ja, als je dus dit een beleid is en de gemeenteraad stemt daarmee in, dan kan je het uitvoeren en heeft ook degene die je dus uh, op dat moment een bouwer is ontwikkeld. Ja. Die heeft er mee te rekening mee te houden. Ja. ja, en als je die eis neerlegt, dan, dan is dat een eis... en dan moet je je er gewoon aan houden. En dan, is het ja. volgens mij, ja, dan, dan, dan moet dat volgens mij ook lukken. Maar goed, uh, daar zitten toch nog wat andere krachten achter volgens mij... die wij niet zien. Ja. Nou, dan moet je er gewoon ook in je beleid een boete op leggen... als het niet zo geschiet. Ja. ja, maar dat zijn starterswoningen. En juist die mensen... die moeite hebben om uh, te starten inderdaad en op de, op de woningmarkt te komen... omdat ze niet zoveel kapitaal hebben. Ja, die ga je op deze manier benadelen natuurlijk. A, omdat je die woningen weghaalt voor mensen. En B, omdat je ze dan weer duurder gaat verkopen... dan haalbaar is voor ja. een starter. Ja. Ja. Nou ja, goed. Nee, ik, ik vind het een en Wij uh, moeten dus de gemeente, vind ik... Toch wel op heb je nog contact met, uh, met de CDA en uh, met. Uh, ja, Gert-Jan Bluis is natuurlijk uh, de meneer van de CDA nu uh, in het dorp. Uh, kun je met hem daarover praten? Nou, ik, ik heb nog niet met hem over gesproken hoor. Ik ben uh, bewust erin. Um, uh, ja, ik, ik ben 81 jaar. Ik moet wel ergens een duik kan maken. Ja. <laughs> Ja, je mag natuurlijk ook wel eens een keer gaan ontspannen en leuke dingen gaan doen. Wat doe je voor jezelf om, om je te ontspannen en leuke dingen te doen? Nou ja, ik had een optrekking in het buitenland. Die heb ik inmiddels wel verkocht. Maar ja, ik ben niet zo goed met de been. En ik fiets nog met een elektrische wel. En ik ga dus toch eigenlijk wel elke dag naar de boulevard naar het te kijken. Ja. Ja, en ik heb in het verleden veel van gevist. Ik ben lid van de Visserlucht, maar slapend lid. Ja. En, uh, ja, als een energie zit, gaat alles even door het ja, klein. Precies, nee, dus. daar, daar, komen, daar komt de oudere jeugd nu samen, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja het is wel ja, gezellig ja, altijd ja. daar, vind ik. Ja. Maar ja. Nou, goed, in ieder geval. Nou, ja, ik ja, ik al, ben, eh, ja. ben ook een een lid van, van de Club van Zes. Ja, die dus uh, eens in de week bij elkaar komt, een paar uurtjes. om een aantal dingen in discussie te stellen en zo. En wie zit er daar nog meer in, in die Club van Zes? Daar zit uh, Ben Zonneveld in, Wim de, de Michel, Hans uh, Ogendoren, uh, echt koster. En, en ik dan. En. Uh, we er zijn er vijf euro opgenomen, en helaas, onze grote vriend Jaap Kroon, die is er ook bij was. Ja, over... dat is waar, die was er ook bij, dat klopt, ja. ja. ja. Nou ja, goed. Maar, we hebben nog steeds niet een, een andere gezocht voor nee. Jaap in de plaats. We kunnen dat uh, nog niet verwerken, we ik zo stel. Nou ja, dat is ook wel een groot verlies geweest, hè. Dat ja. is wel duidelijk. Maar ja. nou goed, in ieder geval, je bent uh, bezig en uh, je bent nog niet achter de geraniums. En daar moet je ook maar nee. niet achter komen, want dat is helemaal niet goed voor je, volgens mij. Nee, nee, zei jullie niet. Uh, goed. Ik heb vrij de en kinderen ook. Helemaal gezellig. Helemaal gezellig. Hartstikke goed. Nou, ik uh, bedank je voor dit gesprek en uh, ik wens je uh, een mooi weekend. En, uh, en nog een uh, gezonde coronaperiode en uh, blijf gezond. Ik wil nog, nog iets. Heb je nog even tijd? Ja, heel even, want ik uh, moet uh, zo meteen. Wat ik dus als, als wethouder ook verdeeld heb in de Tweede Kamer, de A-status. Ja. En voor de A-status, dus wat ik het terfstatus zat voor. Ik heb uitgelegd hoe het uh, allemaal mogelijk is met de treinverbinding enzovoorts. En de Tweede Kamer stemde voor de A-status. <laughs> er was een merrapportage bij. De camping moest verplaatst worden enzovoort enzovoort. Maar toen had de meerderheid stemde voor en zelfs de Tweede Kamerlid, meneer Roosemuller, ja, die ook voorstemde na afloop heb ik gevraagd hoe dat nou kan, dan zit hij nou weer ik kom met Heemstede en ik heb in mijn jeugd ja, enorm genoten, we tropen onder het hek door en we zaten drie dagen in de duin. <laughs> Mooi, hè? Ja, prachtig. Ja. En toen zegt thijs ter die zegt... Wethouder, ik trakteer opgebakken. <laughs> dat past ook ja. wel bij haar inderdaad. En in het restaurant van de Tweede Kamer hebben we heerlijk drinken Volgens mij had ze dat van de vrouw besteld. <laughs> <laughs> ze wist al dat ze ging tracteren ja. ja. Nou, mooie anekdote. Dank je wel daarvoor. Ja, ja. Fijn weekend. En uh, ja, nogmaals, succes. blijf uh, gezond. Succes met je programma. Dank u wel. Dag. Doei, doei. later she smells like a percolator her perfume was made right on the grill they've got it all T Bisa met de koffiesong. En wij hebben aan de telefoon Erwin Hilbers. Goedemorgen, Erwin. Ja, goedemorgen. Buurman, kan ik bijna zeggen, hè? want uh, okay. jij, jij werkt bij de meester. Ja, dat klopt. En ik woon er bijna naast. Dus, uh, nou, dan uh, weet je in ieder geval waar je af en toe nog eens wat lekker eten uh, ja, kan ophalen. Dat is geen discussie hoor. Dat, uh, dat, mo dat mogen duidelijk zijn. Ja, ja, ja. ja. Nou. Dat is ook al wat, hè, dit? Dat is voor jullie ook in ja. schakelen geweest. Nou kan, uh, de baas uh, die kan dat heel goed, de meester zelf uh, die, uh, is daar heel goed in, in, in schakelen. Ja, ja nou, dat, doen we, dat doen we samen en uh, het, is, uh, het is even lastig, ja. Ik uh, leg het eten liever uh, mooi uh, op een bord als dat ik het in plastic bakjes uh, in een tasje daal. Ja. En uh, dat je ook af en toe eens naar binnen kijkt om te zien uh, hoe lekker iedereen zit te eten. En nu uh, moet je maar afwachten. Ik gaat er maar vanuit. Maar het is toch een heel andere belevenis. Dus, ja, uh, dat is wel waar. Maar goed, uh, ja. de, de kwaliteit van het eten is hetzelfde. Dus wat dat, dat, betreft, dat blijft hetzelfde. Dat hè? blijft hetzelfde. Ja. ja. Maar goed. Dat maar goed is, uh, ja. Buiten je werk heb je natuurlijk ook nog een paar andere activiteiten. Onder andere de voedselbank. Ja, dat klopt. Ja, hoe gaat dat? Daar, uh, nou, dat, dat gaat eigenlijk uh, prima. En uh, ja, ik moet zeggen, wij, uh, wij zijn daar allemaal uh, begonnen uh, met uh, de eerste lockdown. Toen uh, ja, de, de, de voedselbank werd gerund door mensen die in de risicogroep zitten. He, door vooral uh, wat oudere mensen. Dus uh, die hadden gezegd van joh, dat, uh, dat willen we niet meer. Uh, vanuit de voedselbank. En uh, er we werden er een aantal vrijwilligers uh, gezocht. Er heeft toen een stukje in de krant gestaan. Nou, ik geloof dat ze vijftig aanmeldingen hebben gekregen. Dus uh, Echt waar? dat was best Zoveel? wel... Ja, ja. Dat is uh, wel heel bijzonder natuurlijk. En dat uh, geeft ook aan dat er uh, mensen... Als ze het zien, hè, of als je er iets over leest... Dan sta je er dus wat vaker bij stil. Maar goed, we zijn daar, toen uh, zijn we daar begonnen. Uh, en het is elke dinsdag staan we daar uh, bij de uitgifte. En dat is... Uh, Eigenlijk heel gezellig. Uh, ja, we hebben, we hebben plezier. Uh, ook met, met de klanten. Uh, dus dat, uh, dat, dat is een uh, ja, zeg maar een stukje verrijking uh, van uh, waar je allemaal mee bezig bent. En, uh, uh, hoe gaat het met ja. het aanbod? Want ik bedoel, ik, ik begrijp ook dat voedselbanken problemen hebben met het aanleveren, aangeleverd krijgen van producten. Omdat uh, ja, ja. er zijn minder uh, uitvalproducten zijn. Ja, nou die, die, uh, die producten die zijn er wel. Alleen worden ze tegenwoordig wat vaker in de winkel verkocht. Hè. Je ziet tegenwoordig natuurlijk stickertjes als uh, net op tijd op een uh, pakje hamburgers staan. En dat soort dingen. Dus dat, dat, uh, het aanbod is wat dat betreft misschien wel wat minder. Uh, maar wij krijgen onze spullen vanuit de voedselbank in Haarlem. En die, uh, die, die krijgt daar alles aangeleverd. Nou wordt het verdeeld uh, naar... Heemsteden, Zandvoort, uh, en natuurlijk in Haarlem zelf. Um, maar wat wij krijgen is... Uh, ja, dat is toch wel uh, ruim voldoende uh, over het algemeen. Oh, dat natuurlijk nou zijn, er, zijn, er, zijn er momenten dat je denkt van... Oh, dit is wel uh, heel weinig uh, van een bepaald soort artikel. Uh, vlees uh, komt uh, veel bij de supermarkt uh, komt dat vandaan. Ja, de ene keer is dat meer uh, als, de, als de andere keer... Uh, we zijn een paar weken geleden zijn we, met ons clubje zijn we naar de voedselbank in Haarlem gegaan. Hebben we hebben daar eens uh, een, uh, een rondleiding gekregen en ook te horen gekregen waar alle spullen vandaan komen. En dat is, uh, ja, dat is, dat is best, uh, best wel uh, interessant om te horen. Hè? De groente komt uit, uh, van, van, van een aantal boeren in de Zaanstreek. Die, uh, ja, als de tomaat niet helemaal mooi rond is, dan werd dat weggegooid omdat het in de winkel niet verkocht werd. Ongrijpelijk vind ik dat trouwens. Uh, ja, ja, maar ja, goed, dat is, uh, hè, als je een komkommer hebt die, uh, die uh, bijna een cirkeltje maakt, die zie je niet uh, in de schappen liggen. Nee, want, die past uh, daar niet, niet in, moeite. dat is het probleem. Nee, nee, nee. net dus, zo goed dus, eten. De, de, ja, dan moet je rond de mandjes hebben. Maar uh, nee, dat, uh, hè, dus die, die hebben toen uh, de koppen bij elkaar gestoken en toen hebben ze gezegd, nou weet je wat, we gaan het allemaal... Uh, en dat gaat naar de voedselbank toe. Ja. En alles wat er uh, bij de voedselbank aan groenten overblijft. Dat wordt dan weer gehaald door een, uh, ja, een, een manege of een, een of andere liefdadigheidsinstelling uh, waar ze een hoop uh, paren en ander soorten uh, veeën bestaan. Dus uh, er wordt gewoon helemaal niks meer weggegooid. Heel uh, dat zijn, dat zijn, uh, hè, dat is dan een, een, een, een voorbeeldje van groenten. Maar uh, je moet bijvoorbeeld bedenken. Een, een, een chipsfabrikant die uh, zijn sautjes uh, gaat vernieuwen. En die denkt van ja, ik heb nog twintig pallets met uh, de paprika chips in de oude verpakking. Nou weet je wat. Vind ik het aan ja. de voedselbank. Ja. Eh, dus de, er komt, aan alle kanten komt er, uh, komt er wel uh, voldoende spullen voor deze regio. Hè? Want, ja, maar het geldt niet, niet dus, voor alle regio's natuurlijk. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. En dat... Uh, maar dat, dat, dat is, dat is verschillend. Ik hoorde een paar weken geleden op de radio dat uh, in, in, in Zwolle of in Amersfoort dan heb je een, uh, een dierenvoedselbank. Uh, En daar, uh, daar werd een oproep gedaan uh, of er iemand opslagruimte had. Want er zaten vijf mensen van de voedselbank zelf die hun huiskamer en slaapkamers vol hebben liggen met hondenvoer. Oh, ja, wat weet heller. je. Uh, <laughs> ja. En dan snap ik ook wel dat ze, dat ze vanuit de voedselbank is het natuurlijk. Onmogelijk om, om dat uh, door heel Nederland te gaan verdelen, want dat, dat, dat gaat gewoon veel te nee. veel vervoerkosten uh, nee. en dergelijke. Ja, dan moet je inderdaad binnen de reguliere uh, ja. uh, transport, ja. zeg maar, moet je mensen vinden die toevallig ja. met een lege auto van A naar B gaan en het dan mee ja, kunnen precies. nemen in een in een ja, bepaald centrum. Ja, ja. Ja, ja. Hey, en, uh, je en Sinterklaas het, uh, ja. komt eraan. En uh, ik heb begrepen dat jullie voor Sinterklaasviering uh, iets uh, bedacht hebben. Ja, nou dat, dat is. Uh, Vorig jaar toen uh, ben ik uh, uh, benaderd uh, door, uh, door Joop van Es. En die zegt van joh. Uh, ik had toen dat slaapfeest bij Rabbel. En die vroeg een kaartje. Nou dat is allemaal niet doorgegaan. Maar toen kwam ik erachter dat degene waar hij dat voor vroeg, dat dat iemand was die uh, speelgoed uh, bij de speelgoedvijver kreeg. Eh, je hebt natuurlijk de voedselbank en, en de speelgoedvijver, uh, voor de mensen die het niet heel, helemaal kennen, uh, is eigenlijk uh, een soort voedselbank, uh, maar dan met speelgoed. En dan zeker in, uh, in de Sinterklaastijd. Uh, ja, doen die hele mooie dingen. Uh, als ik als Sinterklaas uh, op pad ga, dan, uh, dan reken ik daar wat voor. Dat zijn geen uh, hele grote bedragen, maar ik vraag daar wel wat voor... Uh, om, om ook een beetje uit de onkosten te komen. En deze mensen, die ja, als ze al uh, niet uh, de middel hebben om uh, leuke cadeautjes te kopen... dan wordt er zeker geen vijftientjes voor een Sinterklaasbezoek aangegeven. Dus daar ben ik vorig jaar bij één zo'n adres geweest. En dat is me heel goed bevallen. Ja. Dus uh, ik, uh, ik had het, uh, het idee om te kijken of we dit jaar niet bij uh, alle mensen die bij de speelgoedvijver uh, de spullen krijgen... om daar uh, gewoon even kort langs te gaan. Nou, dat, dat kan ik natuurlijk niet alleen. Uh, nou, lopen er natuurlijk uh, nog meer uh, mensen zoals ik rond uh, die uh, af Sinterklaas op pad gaan... Ik denk van, ja, wie, waar ga ik nou als eerste even de bellen? Nou, toen kwam ik al heel snel bij Roy van Buringen natuurlijk. Daar, uh, daar heb ik even een uh, gesprekje mee gehad. Uh, die is ook uh, erg enthousiast. Dus die wil daar uh, graag aan meewerken. Uh, een als hulp, half een week geleden Als hulp, Piet? Nee, nee, nee, nee. nee kijk, het, het, het zijn, in totaal zijn er dertig gezinnen... Ja. Uh, die, die daar afhankelijk van zijn. Ik... Uh, maar ik kan ze niet alle dertig alleen uh, uh, bezoeken. En Roy, die uh, heeft zelf ook een, uh, een Sinterklaas. Dus ik denk, nou weet je. dan uh, Misschien dat als twee of misschien wel drie Sinterklaassen uh, op pad gaan. Dat we in ieder geval kunnen zorgen dat al die mensen een Sinterklaas thuis hebben. Een keer. Ja. Dat, uh, dat Allemaal hulp Sinterklaas, hè? dat mogen duidelijk zijn. Voor ja, ja, ja. ja, ja. Kleine... Ik ben de enige echte natuurlijk. Dat begrijp nou, je ja. ook wel. <laughs> nee. eh, en, uh, <laughs> ja. <laughs> Ja, erg bescheiden ben ik wat dat betreft niet ja. toch. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Uh, nee, dus dat, dat, dat is eigenlijk het plan. Uh, en dat, uh, dat, is, dat is gewoon heel leuk te doen. Het, uh, het enige is dat uh, mijn, eigen, mijn eigen hoofdpiet, dat is iemand die woont in Almere. En uh, die, uh, die komt met de trein uh, als het uh, nodig is uh, naar Zandvoort toe. Maar op die dagen dan, uh, ja, dan, dan wordt dat natuurlijk ook een kostbaar geintje. Dus ik ben nog wel op zoek naar een, uh, naar een Piet die uh, met mij mee uh, zou willen gaan. Dus uh, als er uh, onder de luisteraars iemand zit die zegt van joh, dat lijkt me hartstikke leuk, dan, uh, dan mag hij zich uh, zeker bij me melden. En uh, dat kunnen ze via Facebook denk ik doen, hè? gewoon uh, op nou, jouw naam. dat liever niet. Liever niet? Nee, ik vind dat, nee, dat Facebook, dat vind ik, daar zit ik niet zo vaak op. En um, als ik een berichtje lees, dan denk ik... ...oh, nou, dat heeft ook geen nut meer om te reageren... ...omdat dat anderhalve week geleden al geplaatst is. Nee hoor, ik, uh, ik wil rustig mijn telefoonnummer even geven. Dat, uh, dat maakt niet uit. Oké, okay, je mobiele yes. nummer? Ja, dat uh, lijkt me wel handig. Oké, okay, zal ik het opnoemen? Dat de mensen dat nu kunnen opschrijven. Je hebt ondertussen ja, een pen uh, bijgepakt. Uh, ja, absoluut. Goed, uh, 06, 28, 29, 27, 94. Wat een prachtig ja. nummer trouwens. Ja, hè? Ja, ja, dat heb je goed gedaan. <laughs> ja, nou ja, goed. En op die manier. Uh zijn we gewoon uh, bezig met uh, met met leuke dingen en dat uh, nogmaals uh, wat ik al zei uh, als ik ergens naartoe ga dan uh, dan dan vraag ik daar wat voor uh, maar een paar jaar geleden ben ik uh, bijvoorbeeld uh, door uh, door marcel uh, buscher van Rabol ben ik gevraagd om uh, naar nieuw inocum te gaan ja, daar, daar vraag ik natuurlijk niks voor. Maar daar heb ik nog, nog, nog bijna nog meer plezier als, uh, ja, als de andere ik. bezoeken. Ja. Uh, ja, uh, iets, iets doen voor, voor een ander. is altijd goed. Uh, En zeker als je dan ziet wat een, uh, wat een plezier je ermee brengt. Dat, uh, ja, dat vind ik geweldig om te doen. Dus uh, dat blijven we gewoon lekker doen. Hartstikke goed. Ja, ja uh, nou, ik zou uh, zeggen, uh, uh, laten mensen inderdaad uh, zich melden bij jullie, uh, bij jou dan in dit geval, uh, mochten ze dus uh, mee willen gaan als uh, Zwarte Piet, of als Hulppiet. Ja. Ja. Want uh, die Zwarte Piet, ja, die is er natuurlijk al, maar die Hulppieten, die moeten ook heel veel werk doen natuurlijk. Ja, precies. <laughs> uh, ik herhaal nog één keer je telefoonnummer voor degene die het niet hebben kunnen opschrijven, 0628 2-9, 2 Klopt. Goed. Erwin, ik uh, wens je heel veel succes bij de voedselbank ja. en uh, bij Sinterklaasviering. En mochten er mensen zijn die nog speelgoed willen doneren bij de speelgoedvijver hoe, hoe doet men dat? Uh, dat, uh, ja, dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Dan kun je het beste eventjes op de website van de speelgoedvijver kijken. Goed zo. Gewoon, uh, volgens mij is, ja ja. En dat, uh, well, dat wordt door, door weer andere mensen gedaan natuurlijk. Maar ik weet niet precies hoe, ze dat, uh, hoe dat in Het in nou ja, internet zal wel de juiste ja, informatie dat, dat verschaffen. Geeft alle antwoorden. Goed zo. Nou, nogmaals, dankjewel voor je gesprek. En ik wens Graag je een heel mooi weekend en blijf gezond. Jazeker. Nee. Oké. Okay. Okay. Bedankt. Dag. We gaan luisteren naar Henk en Henk. Sinterklaas. Wie kent hem niet? dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed van paard. Ik maak een soort van grap, een zak voor een zwarte piet. Misschien heeft het dan blijkbaar druk van antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij zo'n langs daktje, ze langzaam, dat ik kennen. Helaas, helaas is het nooit thuis, op een zwarte piet. Die trouw is een vrije tijd op van bleekjes. zien klaar? Wie kent het niet? Zitten Natuurlijk kan ik in het glaas, wie kent het In het glaas de Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet dat me te wachten staat een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar ten jaar drinken ze wel en jaar daarop weer niet. In de glaas, wie kent het niet, in het glaas in de klas. The paper. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint-Est is dan blijkbaar dus van dat wat kijk ik niet. Sister wie kent het niet. Sister Klaas, en dat bedoel ik Zwarte Piet. Sister Klaas, kent het niet. Dat was Sinterklaas, wie kent hem niet. Goed, uh, wij gaan er zo meteen uit voor het nieuws. En na het nieuws praat ik met Cornelis van Meurs... Minster Zwerver en Raymond van Haafte. Dus ik zeg tot straks, we komen er wel. <lacht> nou, dat was 30 seconden, denk ik. Nee. Niet? Oh.